Vond, luisteraartjes, we zijn we weer, hè? Ja, Het is uh, vandaag zondag uh, 17 november 2013. En het is vandaag volle maan. Ja. we vanavond allemaal doen. Ja, zoals uh, van ouds hè. Zoals uh, elke zondag. Je kan skypen via uh, Skype-adres DJ Jaap. Dus dj.jaap. En dan uh, kan je live in de uitzending komen. En ook al draai ik een plaatje, je kan gewoon bellet plug je gelijk in. Het uh, gaat allemaal automatisch hier. En uh, ja, je kan ook skypen op de Skype-adres. Uh, dat is op uh, www.eurostaradio.nl En dan ga je naar de chatroom. En dan ga je linksboven op de chatroom klikken. En je hoeft geen wachtwoord in te voeren. Je kan gewoon uh, met je nickname of met je eigen naam. Dat maakt allemaal niet uit. Dan kan je gezellig meechatten. Nou, ik zie dat klortje er al is. Uh... Oké. Okay. Goed. En uh, daar hebben we ook nog... Uh kwart voor elf een, een mix. Ik heb vanmiddag een mix opgenomen. En dat, uh, ja, ik wil nog niet allemaal verklappen. Maar dat wordt een hele mooie mix. met uh, Ja, ja, ik heb dus... Uh, het heeft dus te maken met de volle maan. En met erotiek. Verder vertel ik niks. En dat duurt 1 uur en uh, bijna 1 ja, bijna uur en veertien minuten. Dat is zo lang als een gewone audio cd. Dus je kunt hem downloaden. Want ik ga het, eh, zowel dit live programma als de mix. Ga ik eh, allebei apart online zetten. En ik ga hem ook op Facebook en op eh, Twitter plaatsen. Dan kunnen jullie hem downloaden. En eh, als je hem liever gewoon op een cd hebt. Hij is precies op cd lengte. Want een cd duurt ongeveer 1 uur en 14 minuten. En deze duurt 13 Nee, even kijken, wat was het? 1 uur en 14 minuten en 45... Nee, 1 uur en 13 minuten en 45 seconden. Dus dat kan precies op een cd. Dus als je een normale alio-cd ervan wil branden, dan kan dat en het mag ook. Want het is, uh, ja... Jacco is er. hé, hey, goeie Jacco. Woe, huilen naar de maan, dat is wat, wat wolven doen, hè. Ik hoop dat ik uh, nog goed te horen ben. Ik laat het liedje maar uh, gezellig uit. Ah, uh, die Jacco is er ook bijgekomen gisteren. Oké, okay, dus jongens, als jullie uh, in de uitzending willen komen. Je komt wel in de uitzending en alles wordt uitgezonden hè, wat je zegt. Alles wordt ook opgenomen en later online gezet. Uh, op de website op www.eurostar.nl wordt alles uh, een week online gezet. En dan uh, ongeveer. Nou, of in de loop van de nacht. Dan wordt dit programma weer een week lang bewaard. Tot volgende week zondag. En dat geldt ook voor de mix. En misschien laat ik de mix wel staan. Ja. Nou, gezellig Jacco en Klortje. dat jullie er zijn. Uh, goed. Nou, we gaan... Ik uh, wou eens een onderwerp aansnijden. Uh, en het gaat niet zozeer... Ja, ik wil een onderwerp aansnijden. Hoe zal ik het zeggen? Over discriminatie. Want... Mensen denken aan discriminatie, vaak uh, alleen aan rassediscriminatie. En nou is dat natuurlijk ook niet goed, dat weet ik allemaal wel. Maar uh, het, uh, er zijn meer vormen van discriminatie: vrouwendiscriminatie, homodiscriminatie. Ik weet nog toen ik uh, nog een klein jochie was: uh, kinderen met rood haar en met sproetjes, die werden gepest. Kinderen met een bril. Uh, Kinderen met pukkels, je weet wel, in de puberteit, kinderen die, die dan acne hebben. Ze zitten onder de jeugdpuisjes, maar je hebt ook mensen die tot, tot ver in de twintig onder de puisjes zitten. En die worden ook vaak gediscrimineerd. En discrimineren is onder andere uitsluiten, uitschelden, beledigen, nou ja, buiten een, groep, een bepaalde vriendengroep houden. Alleen maar om hun om uiterlijk, omdat iemand lelijk is of, of, of misschien wel te knap, dat de mensen te populair zijn bij de meisjes, hè? of andersom. Meisjes die weer bij de jongens te populair zijn, dan zijn dan andere meisjes die zijn al stik jaloers. En dan wordt zo'n meisje gepest of zo. Of op school, nou ja, ik heb het zelf vroeger meegemaakt, werd ik veel gepest. En ik zal niet altijd zeggen dat er een ander lag hoor. Ik, bedoel, ik was zelf ook geen liefertje, dat zeg ik gewoon eerlijk. Maar ik wou dit onderwerp eh, onder andere aansnijden. Ik wilde er niet de hele avond over hebben. Maar als er mensen zijn in de, die in de Skype erover willen praten... ben je zelf heel gepest. Of pest jezelf. Of ben je iemand die er getuige van was. Dat kan voor alles zijn. Ook mensen die, die bijvoorbeeld ja, op je werk... Bijvoorbeeld, mensen die, er zijn mensen op je werk bijvoorbeeld die... ...die hoog in het vaandel staan bij de werkgever... ...die ook gepest worden ge uit jaloezie of zo, weet je wel. En uh, ja, uh, discriminatie in alle vormen. Dus mensen denken al gauw aan rassendiscriminatie alleen... ...maar het is veel breder dan dat, hè. Dus daar zou ik het over hebben Het mag ook op de chat, als je dat liever op de chat doet... Je mag alles op de chat zeggen, dat wil zeggen, uh, je mag alles zeggen, maar uh, er is één ding. Uh, als er dingen zijn die niet uh, geschikt zijn voor de radiouitzending, dan mag je het wel op de chat zeggen. Maar dan zet ik dat niet, uh, vertel ik dat niet op de radio. Dus uh, uh, bepaalde dingen. Dus, uh, maar in de Skype uh, vraag ik je één klein verzoekje. Als je in de Skype komt, hou het een klein beetje netjes uh, Verder als je mag alles zeggen. Ja, jacco pestkoppen zijn overal. Inderdaad, op het werk, op school. Zelfs op straat. Zelfs op straat. Hè? En, en, en ik heb ook wel eens... Bijvoorbeeld gisteravond... Toen, ik ben gisteravond naar een café geweest. stond ik bij de trenten wachten bij lijn 6. In Den Haag. En er waren twee, twee opgeschoten jochies. En die, nou ja, die ene was dan wel, wel een jaar of zes ouder. En die uh, riep het stoer te doen tegenover zijn broertje. Of uh, ik denk dat het zijn broertje was. Zand hij van die vechthouding aan te nemen. Van ja, dan moet je dit en dan moet je dat. En uh, dan denk ik, joh, uh, wat denk je over wie je bent? Het is, het is dat ik volwassen ben, maar... Ik denk als ik een jaar of dertig jonger was geweest, dat ik uh, misschien... Uh, ja, het is niet slim natuurlijk, maar ik denk dat ik misschien zoiets zou van hebben van... Joh, wat denk je over wie je bent, je Weet je? Het is niet goed natuurlijk, maar ik had wel die neiging om te zeggen... Joh, wat denk je al, wie je bent? Je loop je broertje op te stoken. Waarom altijd zo stoer doen? Weet je? Als stoere gedoe van uh, dit, tot. en het gaat altijd maar alleen maar over vechten, weet je? En ik hoor niet anders onder de jeugd. Dat zeg ik graag eerlijk. Het gaat alleen maar over stoer doen, vechten, wijven versieren... Uh, Hallo, er is meer dan alleen maar dat. Ik bedoel, uh, stoerdoenerij heb ik nooit van gehouden. Ik kijk ook graag naar stoere films hoor. Schwarzenegger of Sylvester Stallone. Ik kijk er ook graag naar. He, ik vind het leuk om te zien. Maar, maar ja, ik weet van mezelf dat het is allemaal fake is. Het is allemaal gespeeld. En, en, en ja, een mens heeft wel eens... Zijn behoefte om, om, om zijn energie of, of zijn geestelijke energie in te putten van goed zo slaan op zijn bek. Dan nou heb ik nog liever dat, dat mensen naar de film gaan en uh, zich lekker lopen op te winden hoe zijn boef in elkaar wordt geramd. Als als ze dat op straat gaan doen. Als ze een uh, willekeurige voorbij gaan op hun bek gaan rammen. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, daar wou ik het er zo over hebben. Uh, ja, het is ook dom volk. Tot, tot, uh, die pestkoppen dan, weet je wel en die mensen die, die met dat haantjesgedrag. die gaan eventjes even laten zien wie ze zijn dan gaan ze naar de disco en dan uh, gaan ze heel stoer lopen, weet je wel en dan proberen ze expresse van een ander af te pikken dan is het dan dat meisje natuurlijk of ze erin meegaat of niet maar ja, meisjes zijn ook vaak gemeen hè, want die kiezen vaak voor de sterkste ik zal het niet zeggen altijd, maar het gebeurt wel en iedereen loopt achter zo'n stoere bink aan. Dus ja, wat moet je doen als je nou bijvoorbeeld 16, 17 jaar bent. En je bent met een paar vrienden op stap. En je krijgt een keer problemen met een groep uh, uh, mensen. Dan moet je altijd de leider pakken. Altijd. En met de grootste mond. Die moet je pakken gewoon. Maar reken maar dat de rest afdruipt. Reken maar. Ik wil jullie niet aanzetten tot geweld... maar als je de leider eenmaal op de grond hebt... dan gaat de rest wel op de vlucht. Maar wees altijd op je hoede. En mijn tip is proberen te vermijden. En je bent geen loveback als je leven wegloopt. Of, uh, nou gisteren nacht, uh, dat las ik dan uh, op teletext... er was in Den Haag een taxichauffeur... Die, uh, die reed in de buurt van de Jante En die neemt een, uh, een klant mee... En die, uh, die klant die stopt achterin en die man die gaat rijden. Maar als vlakbij, is een politiebureau. En uh, dat was zijn geluk dan, voor die chauffeur. En hij hoort ineens achter zich klik klak. En het bleek uh, zijn, uh, zijn pistool aan het doorladen was die klant. Dus die, die uh, taxichauffeur, die schrokzaaige rot jongen. Nou, die, die sprong meteen de taxi uit en die rende het politiebureau binnen... Maar ja, wat doet de dader? Die schrikt er natuurlijk van. Die denkt, Oh uh oh en die, uh, die is op de vlucht gegaan. Dan heeft hij zijn pistool weggegooid. En in de Nieuwstraat werd hij dan via een mobiele verbinding. Hebben ze natuurlijk contact gezocht met het korps. En dan werd hij door een uh, motoragent ingerekend. Dus uh, ja, uh, dat is zijn geluk geweest, ja. En weglopen is misschien beter dan de held uithangen en dan. Uh, ja, wat heb je eraan als je de held uithangt... en je krijgt een mooie krans op je lijkkist? Daar heb je niks aan. Je <lacht> wilt 30, 40 jaar mee, toch? Ik weet niet hoe oud die toxische chauffeur was, maar... Nou, Jacco die schrijft... Op de lagere school werd ik ook geregeld gepest. Ik was dik en droeg een bril. Mijn oom nam me mee naar karate... en daar was het einde van het pesten. Weet je wat het is, eh, Jacco... Uh, dat karate, dat, ik vind dat heel mooi van jou, hè, karate. Je leert natuurlijk van je afbijten, maar je leert op zo'n sportschool ook uh, hoe je met andere mensen samenwerkt. Want het is niet alleen vechten, het is ook discipline die je wordt bijgebracht. Elke judo, karate, jujuchi yu of, uh, of kickboksen, uh, leraar, zal jou nooit uh, leren om iemand meteen op zijn bek te rammen. Natuurlijk, je leert jezelf verdedigen. Met geweld helaas, maar het, het is niet anders. Maar ze leren je ook om je te beheersen. En dat is nou uh, ook uh, ja, met, met taekwondo of, of wat voor vechtsport dan ook. Je leert je ook beheersen. En dat vind ik juist het mooie. dat Je houdt de jongens van de straat of de jongens en meisjes. Je houdt ze van de straat. Ze zijn ook op de sportschool bezig. Ze zijn met hun eigen sport bezig. Met de deelnemers. Eh, hè? Onder elkaar En ze zijn van de straat af. Ze vinden het hartstikke leuk. En dan hoef je niemand op, op straat lastig te vallen. Of, of weet ik veel. Ja. Uh, Oké. Okay. En Jaco, die schrijft hier ook. Ook op het werk heb je van die mensen. Die de hele dag zeiken en dikken of brilsmulven of kleine roepen. Ik heb gedaan wat jij zei. Ik ging naar de middelbare school. En pakte de grootste bullebak klaar. Nou. Zo werkt dat. En, want weet je wat het is? Uh, als je, zeg maar, je hebt altijd wel zo'n brani-schopper in zo'n klas. Hè, op school. En dan heb ik het over de lagere school of de middelbare school. En dan zit er altijd zo'n stoere bink tussen. Die, die denkt dat die stoer is. Dat is hij dus niet. Het is gewoon eigenlijk iemand met een minderwaardigheidscomplex. En die probeert dat te verbergen door stoer te doen. Nou. Dus die verzamelt allemaal vriendjes om zich heen. En dat zijn meestal meelopers. Er zijn misschien een paar bullebakken die, die net zo zijn als hij. En die lopen achter zo'n jongen aan. En zo'n gozer die gaat dan, uh, bijvoorbeeld die pak, ze pakken altijd de zwakker. Hè? Ze durven niet tegen iemand die twee keer zo groot is. Ze pakken dan zo'n klein mannetje met een brilletje. Of met rood haar met sproeten. Of, of, uh, en die pakken ze dan, hè? echt zo'n zo pispaaltje dan. Die iedereen moet hebben. En dat is makkelijk. Dat durven ze wel. Want die durven ze eigenlijk niet te verdedigen. Totdat ze een keer de verkeerde tegenkomen. En nou ja, dan pakt iemand die, die geeft dan de leider een, een dreun op zijn neus. En wat doen die jongens dan? Die lopen dan achter die jongen aan die die klap uitdeelde. En dan kan je die gasten naar jouw hand zetten. Want als ze achter je aanlopen, zijn ze je vriendje. En ze zeggen, joh, zullen we die bril smurven zullen? En ze zeggen, nee, niet doen, niet doen, niet doen, jongens. En nou, dan gebeurt dat ook niet. Dus als je dan de leiding overneemt, dan kan je heel veel kinderen op school beschermen. Dan zijn de rollen andersom. Dan zijn het de pestkoppen van, hé hey, pik, als jij nog één keer aan dat kleintje komt, dan komen we je even opzoeken vriend. En hoef je alleen maar te zeggen. Hè? En dan draaien ze al af. En dan zijn al die jongens om je heen. En dan kan je het ook op een goede manier gebruiken. Door zakken te beschermen. Ja, ik, ik ben ook vaak gepest op school. En ik zal niet zeggen dat het altijd de ander was. Ik ben ook niet altijd even netjes geweest. Ik kwam ook wel eens pest hoor. Ik heb ook wel eens iemand eh, getraaid uit eh. Tuurlijk, ik ben ook niet een heilige. Maar ja, ik bedoel, ik wou ook stoer doen. Ik werd ook wel gepest, maar ik denk ja. Maar ja, dat ging ik natuurlijk op de niet goede manier doen. Dat is natuurlijk niet goed te praten. Maar goed, daar heb ik ook wel van geleerd natuurlijk. En naarmate mensen ouder worden, worden mensen wat rustiger. En dan, ja, dan worden dan het hele goede huisvaders die tegen hun kinderen zeggen: Hé, hey, hé hey, Jantje, niet pesten, hè? Niet doen, hè? Kijk. En zeggen: Oké, okay, ze hebben zelf vroeger gepest, maar, oké, okay, de levenservaring is: nee, is toch niet goed? En, uh, ja, maar je hebt ook mensen die interesseren dat niet. Die, die zeggen nou zoek het maar uit. weet je. Want tegenwoordig uh, is het ook zo dat bij sommige ouders als kinderen hun best niet doen op school. Want ik vind de ouders zo verantwoordelijk zijn. als jouw kind niet goed presteert moet je die kinderen helpen. Het zijn jouw kinderen, jij bent verplicht die kinderen wat bij te brengen. En als ze het niet snappen moet je ze helpen. Of je gaat met de docent praten of de leraar, hoe, hoe zo iemand ook mag heten. Dus uh, ik heb... Uh, ja, goed. Ja, goed. Tijd voor een liedje. Want anders wordt het uh, te lang, hè. Dus uh, goed. Een liedje. Ik weet niet of er nog meer mensen mee luisteren. Dus... Uh, nou, nou ja, goed. Ik heb wat uh, muziek uh, gedownload. Uh, vanmiddag uh, ook nog eens een keer. En uh, ja... Ik ben een beetje aan het kijken, want ja, ik heb weer een nieuw mapje aangemaakt. Want anders dan, als ik dat tussen mijn muziekmap dacht, dan weet ik niet meer wat is nou wel en wat is nou niet nieuw, hè. Dus ik heb uh, wat uh, muziek weten uh, bij elkaar te harken. <laughs> en uh, ja... Het is een beetje lastig af en toe. He. Eigenlijk is het wel makkelijk als ik een assistent hier bij me heb. Die mij kan helpen. Dan kan ik het wel aan mijn vrouw vragen. Maar ja, dat, het is haar ding niet, he, de muziek. Ja, uitzending. Uit. Ze heeft nog visite ook. Ze heeft een vriendin op visite vanavond. Ja, ze is niet getrouwd. Maar uh, <laughs> nou goed. Maakt niet uit. Laten we eens wat stevigs nemen. No Creeps, bijvoorbeeld. Met uh, Fallen Star. Oké, okay. hier is hij dan, no creeps. Ja, schuitjes, dat uh, was No Creeps met, uh, met Fallen Star. Oké, okay. ja, dat is hartstikke mooi. Het is, uh, een beetje stevige muziek. Het, ja, het komt agressief over, maar het is af en toe wel eens lekker om naar een stevig nummer te luisteren. Hè? En dan, uh, ja, dan koel je af op een gegeven moment. En dan denk je, zo, dat hebben we ook weer gehad. En dan is je boze bui weer weg. Dus hardrock en metal. Is eigenlijk ook therapeutische muziek. Zo kan je het ook zien. En uh, goed. Nou, goed. We zitten dus uh, nog steeds uh, op de chat. En we hebben ook de, de Skype nog. Dus als mensen willen uh, skypen, het is dus gratis. Dan skype je naar dj.jaap. Dus uh, hoofdletter DJ. En dan punt. En dan hoofdletter J. En dan achteraan aap. Dus DJ.jaap met uh, ja, okay, via Skype gratis. Daar is uitzending wordt wel opgenomen en één week lang online gezet via de website Eurostaradio.nl. Een week lang. En uh, straks om uh, kwart voor elf, dan gaan we één uur en een kwartier ongeveer, dus een CD-lengte, een, uh, een mix maken. En dat heeft te maken met de volle maan. En met erotiek. Verder zeg ik niks. Jullie moeten het zelf maar horen. En uh, ik heb hem zo gemaakt. Dat mensen denken. Nou wanneer komt het nou eens. Hè? Wanneer komt het nou. Wanneer komt het hoogtepunt nou eens. Nou dat zullen jullie zelf zien. Dus jullie kunnen het uh, allemaal horen. Om kwart voor elf. Alleen kan dat tijdens de mix. In, uh, wel geskyped worden. Of uh, sorry wel gechat worden. Maar niet geskyped. Dus het uh, is puur een luisterprogramma. Dus kan er kan niet meer gebeld worden. Dus ze gaan ongeveer half elf stoppen met skypen ongeveer. Half elf, tien over half elf zo ongeveer kan je gewoon nog skypen. Laten nou, we het houden op tien over half elf. En dan gooi ik uh, de Skype dicht. Maar je kan nog wel op de chat. En dan gaan we door tot twaalf uur. Dus van uh, nu dus, uh, gaan we met het uh, live bel- en chatprogramma door vanaf acht... ...tot kwart voor elf... ...en van kwart voor elf... ...tot middernacht. ...dan gaan we dus... Uh, ...genieten van de muziek... ...en je kan wel gaan chatten... Onder, ...ondertussen hoor... Ik bedoel, uh, ja, ...het ja, uh, een hele prachtige mix... ...ik heb een vanmiddag gemaakt... ...ik heb uh, twee keer moeten onderbreken... ...dat er een verkeerd liedje tussen zat... ...die helemaal niet paste in het... Uh, ...in het rijtje... ...dat ik denk nee dat past er niet tussen... ...dan heb ik het opnieuw moeten doen... En, uh, maar het resultaat mag er wezen. En ik ga er nog verder niks over verklappen. Dat wordt een verrassing. Goed, nou ik ga eens even kijken op de chat. Onze vriend uh, Plunk heeft ook uitgezonden. Hé, hey, Arjan. Arjan, welkom Arjan. Onze vriend Arjan is er ook bijgekomen, uh, zie ik. Arjan, uh, als je uh, de de uitzending niet goed werkt via de player van de website, de Flash player. dan kan je dan ook naar boven scrollen. Kan je ook op de Winamp of op de Windows Media player kan je ook luisteren en dan heb je geen bugs meer. Dus, eh, want ik hoor af en toe klachten van mensen dat het programma soms hapert, maar dat is niet op de players helemaal bovenaan. De Winamp en uh, ja, wat hebben we hier? De Winamp, de Real Player. En we hebben ook nog een Quick Player voor de mensen die een Apple Computer hebben. Dus uh, dan kan je altijd daar nog terecht, uh, hey Arjan. Welkom, we gaan nog eens een stevig liedje draaien, want Arjan is een liefhebber van hard rock en van metal muziek. Nou jongen, je kan je hart ophalen hoor. <laughs> hier is uh, Andrea Savini met Zeus. Daar komt hij. ...Andrea Savini met de Source. Ja, eh, Jacco die heeft ook een uitzending bij Fama Radio. En ik heb vanmiddag de uitzending nagekeken... ...want ik was gisteren wezen stappen. En eh, ja, dus, eh, dus ik heb vanmiddag even zitten kijken... ...maar eh, dat was hartstikke interessant, dat was heel leuk. En eh, nog met mooie plaatjes erbij, dus eh, met webcam en uh, de, de, ja, het geluid is radio het is eigenlijk meer radio met beeld eigenlijk, het is niet echt een televisieuitzending. En, uh, en Arjan als je het wil zien want uh, jij kent Jacco nog niet zo goed denk ik, dan moet je maar eens op mijn Facebook kijken en dan uh, daar heb ik het uh, geplaatst, ook van Nelly heb ik een uitzending geplaatst en uh, van Sunset heb ik het vorige week had Sunset ook nog uh, een uitzending op haar Facebook geplaatst dat ken ik ook wel eens plaatsen, ja. Nou, ik bedoel Er zijn altijd nog mensen die, eh, die dat ook leuk vinden. Maar het is ook allemaal muziek mixen dan, van, van alles en nog wat. En dan kunnen we ook nog, eh, ja, dat, ik denk dat ik dat ook maar eens ga doen. Want we senden, geloof ik, als uit. Hè? Ja, als Op Ridder Radio in dat geval. Nou, Nelly zit op Ridder Radio en op Fama. Nou, Fama is een eigen radiostation via de website. En ik zal straks eens kijken of ik... Eh, ...of ik de website uh, kan doorgeven. Nou, Ridder Radio zit Sunset op. En Jacco zit dan op Pharma net zoals Nelly. Nou, Nelly zit op beide zenders. En ik ben de enige dan die hier op, uh, op Eurostar Radio zit. En, uh, maar ik geef wel van alle twee de andere radiozenders... ...wel eens door op mijn Facebook. Dus jullie hoeven in principe niks te missen. Maar het is wel eens leuk als je live luistert. Hè? Want dan kan je ook gewoon chatten, net als hier. Dat kan bij Pharma Radio, bij Nelly... En dat kan ook op Reda Radio, Daar kan je ook chatten tijdens een live-uitzending. dat is hartstikke gezellig, echt waar. Zo kan ik jullie, de mensen die dus niet op de chat zitten, aanbevelen. Uh, Jacco, die schrijft eerst triest, daarna gothic en in de chat pure porno. Oh ja, dat heb ik gehoord, ja. Ja, ja. Nou ja, op de chat kon ik natuurlijk niet meelezen, want ik heb natuurlijk de uitzending na moeten luisteren. Want dan kan je natuurlijk niet lezen wat er op de chat geschreven is. <laughs> ja, maar ja, ik was gisteren in, in een café, dus ik ben wezen stappen. We hadden een bingoavond avond en daar heb ik een beauty case gewonnen. En die heb ik aan mijn vrouw gegeven en een klok. Ik heb een klok gewonnen. Ik heb ook nog een geldprijs van 60 euro gewonnen. Dus ja, die heb ik aan mijn goed doel geschonken. Want ik denk, ja, jongens, wat er in de Filipijnen allemaal gebeurt, dat vind ik zo verschrikkelijk. Ik denk, ik denk ja, dat voel ik me ook, uh, ja, dat, dat ben ik weer en dat voel ik me schuldig. Dan denk ik, ja. Ach, ik heb ook een salaris, zoiets al. bedoel, ja, we mopperen allemaal wel. Maar ja, we hebben nog altijd nog te eten. We hebben allemaal nog een auto onder onze reet. Ik ga die 60 euro aan een goed doel schenken. Dus dat heb ik ook gezegd tegen ze, ik heb het ook gedaan. Dus uh, ik, uh, ik hoop daar niet mee te koop, dus ik heb niks op Facebook over gezet, behalve dan op de zaart van de café heb ik uh, wel even vermeld dat ik het al gestort had. Dus ik ga er niet mee te koop lopen verder, maar ik, uh, ja, dat is mijn ding. Iedereen moet natuurlijk zelf weten wat je doet. Nou, ik hoor mevrouw op de achtergrond zingen. Maar gauw een, een liedje draaien, want uh, oh, dat klinkt niet goed hoor. Ik vind mevrouw best lief, maar ze moet alsjeblieft niet zingen, want, uh, dan word ik gek. Oh, wat een Fransstalig liedje. Loo, met un et in, in staat daar. Ik kan het nu lezen, maar hoor maar. Non n'ai pas peur d'être seul Qui fait des étincelles Étincelles qui t'a déçu Sans elle, tu seras la plus belle Moi, je roule sans gêne, j'ai graines Des graines de mots autour du cou À mon tour de taille, je tourne La tête à tout ce qui s'en mêle Belle Je ne veux pas être une madone qu'on enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme Fredonne. Jusqu'à l'insomnie, ils seront tous à mes pieds. La tête tour à tournoyer. Je veux pas qu'on m'enterre sur terre. Avec mes étoiles j'espère Oké, okay, dat was uh, Lol Met un Oké, okay, nou kan ik het wel uitspreken. Ja, eh, dat is allemaal. Uh, <coughs> hartstikke gezellig. Hè? Het is, uh, is wel lekker zo'n liedje, weet je wel? Dat doet me toch een klein beetje denken. Aan. Uh, aan hoe heet zou ook weer? Uh, die Nederlandse zangeres die zo populair is. Ook in het buitenland. Uh, zo heet zou ik weer... Um, uh, ja, Carol Emerald, ja, precies. Maar ja, die mag ik helaas niet draaien, als ik het dol graag wil. Ik mag het niet draaien, want ik heb geen licentie daarvoor van de Buma Stemraad. Dus, ja. En het kost namelijk heel duur om, om uh, commerciële muziek te draaien. Want als het aan mij zou leggen... zou ik het liefst de commerciële muziek draaien. Alhoewel ik deze muziek ook wel leuk vind. Dat is van Creative Commons... Creative Commons, Dat is uh, net zoiets als de Bumas Stemra. Maar die schuimt alleen de rechtervrije muziek En rechtervrije muziek mag je Dus uh, aardig, uh, ja, Die mag je uitzenden Of kopiëren Maar de artiest die bepaalt wat ze ermee mag doen Of je het mag bewerken Of niet mag bewerken En uh, ja en Meestal uh, zijn ze wel blij Als je het uitzenden Want het is voor hun weer gratis reclame nou, We zijn niet commercieel We maken ook geen reclame en het is puur hobby wat we hier doen, nou ja, we. dus uh, oké, okay, goed. Nou, ik zie dan uh, nog steeds uh, Arjan, Klortje en Jacco hier op de chat. En uh, ja, goed, we hebben het over pesten gehad, hè. En uh, nou ja, goed, uh, ik weet dat Arjan een liefhebber is van, uh, van metal en van hard rock. Ik ben ook gewoon liefhebber, ik hou niet van alle hardrock en metal muziek, maar ik vind uh, bepaalde bands wel goed. Zoals Metallica vind ik goed, Guns N' Roses. En Ice uh, at Earth, die vind ik ook onwijs goed. Daar heb ik ook cd's van. Maar ja, ik mag het niet draaien helaas. Maar ik heb wel wat stevige muziek. Straks ga ik voor, voor, voor Jaco ook wel draaien. Dan uh, doe ik zo, dan draai ik voor Jaco wat. Dat is een beetje Keltische muziek. En ik draai uh, eerst wat voor Arjan En dan draai ik voor Jaco mooie Keltisch nummer. Maar we gaan eens even zoeken. Ja, want ik heb hier een hele lijst hoe langer ik uh, met de, in de loop der jaren met de uitzendingen bezig ben. ik heel veel muziek gedownload. Ik weet op een gegeven moment ook niet meer wat wat is. Maar nou heb ik allemaal mapjes aan al gemaakt. Met de stijlmuziek hè. Uh, gothic. Ja, ja, ja ik weet het. Ja. Ik heb gisteren, of gisteren vanmiddag even nageluisterd. Had je, je had wel wat, wat Gothic muziek ertussen. Ja. Ik weet dat je er ook van houdt. En dat ligt een beetje in de lijn van de metal. Een beetje stevige muziek. Het heeft ook wel wat weg van de. Van ja, hoe zou ik zeggen? <coughs> um, hoe heet die muziek nou ook weer? Um, het is een beetje symforock, hè? Ook wel, hè? K uh, gothic muziek, ja. Het heeft wel iets uh, symfro-rock, uh, zoals Queen vroeger in het begin, later uh, begin is Queen ook een beetje gothic-achtig geweest. De groep Queen of Freddie Mercury. Dat was een beetje stevige muziek, was dat wel, maar er zat wel een, een, een beetje symfonische invloed in. En na 1980 zijn ze steeds meer de disco kant op gegaan. Toch wel een beetje in de lijn waar ze mee begonnen zijn, maar ja, elk liedje was zo anders, hè? Andere stijl. Dat, is, dat maakt die band uh, ook zo mooi, weet je. Dat ze allerlei stijlen muziek uh, maakten. Zelfs reggae hebben ze. My life is dangerous. Dat is van Freddie Mercury zelf. My, la la la la. My life is dangerous. Everybody know. My life is dangerous. Ja, ik mag het wel zingen. Dus uh, zolang ik maar de plaats zelf niet draai, is er uh, niks aan de hand. Goed, we gaan eens even kijken jongens, genoeg geluld. We gaan eens wat leuke muziek opzoeken. Rock, stevige rock. Grrr. Nou, dat is Russische rock, hè? Seven Rains. En de band heet Maxim Egorov. Maxime Egorov. Hier komt hij. bijtje in de buurt, maar ik vind het een ja, ik weet niet wat je daarvan vindt, maar Maxime, uh, Bonfire, een bent uit Rusland. Ja, ik, uh, ik moet even zoeken jongens, want uh, ja, ik heb even een playlist aangemaakt met wat liedjes. Maar ik, ik uh, moet niet zo graag zoeken, want het is een beetje een rommelzoetje. Ik ga het even uh, een kwartiertje even wat, uh, wat spelen, wat afdraaien. En dan uh, ja, hou jullie zo wel, uh, want het gaat hier niet helemaal goed. Hier. Ik raak allemaal dingen kwijt ook. Goh, zie, Ja, nou, oké. Okay. Uh, hier is. Uh, cynisme, met Inside My Hell. In the North country. Hey he ho, bunny ho, our daughters want to free Swan, swims so bunny -ho. These daughters they walk by the river's brim. Hey he ho, bunny ho Eldest pushed the youngest in Swan swims so bunny ho sister, sister bring me your hand hey-ho anybody ho And I will give you house and then Swan swims a bunny-ho I'll give the neighbor hand no glove With hey-ho, bunny-ho Unless you give me your hand to love Swan swims a bunny-ho Sometimes she sank, sometimes she swam With hey-ho and a bunny-ho She came to her miller's den. Swan swims a bunny home. Oh. The miller stood her dressed in red With hey, hey ho, anybody home? Oh. She went for someone to make some bread. Swan swims a bunny home. Oh. coffins of black and by came Tom awoke and we rose in the dark And got with our bags and our brushes to walk Though the morning was cold, Tom was happy I'm not Naast daar zijn we dan weer. Hè. Ja, ik was uh, sorry dat ik even... Ik ben uh, ruim een half uur even... Niet uh, aan de microfoon geweest, maar ik was even een boodschapje aan het doen. En uh, buiten was een uh, heel vervelend uh, geluid dat al uh, wekenlang bezig is, s'nachts. En uh, s'avonds en soms ook overdag, dan hoor uh, je een soort toetergeluid. En uh, toen heb ik even de buren gesproken, dus vandaar... Uh, of, uh, ja, ik had gevraagd aan de buren of ze ook wat gehoord hadden en zo. En, uh, ja, die hoorden het dus inderdaad ook. En ik kon maar niet traceren waar dit uh, vervelende geluid vandaan komt. En uh, ik ga natuurlijk niet de locatie noemen, want dan weet iedereen gelijk waar ik, waar ik woon. Ik woon in de laagkwartier in Den Haag, maar ik ga natuurlijk niet zeggen precies waar dat is. Want uh, ik wil ook een klein beetje privacy hebben hier natuurlijk, hè. Nou, Jakke is de hond uh, aan het uitlaten en ik zie dat uh, onze vriend Arjan uh, van de chat is. Misschien dat Arjan nog aan het luisteren is. We draaien straks nog wel wat stevige muziek, uh, dus dat komt wel goed, Arjan. Ik hoop dat je nog luistert. Ja, ik weet niet of er nog meer luisteraars zijn, dat kan ik hier niet zien. Dus, uh, ja, oké, okay. nou, eens um, dus even kijken. De tijd nu is uh, vijf minuten over half 10. Straks uh, om kwart voor elf gaan we tot middernacht, uh, heb ik een mix gemaakt. Het is vandaag volle maan. En je weet wat het met mensen doet, hè, volle maan. Dus, nou jongens, uh, <coughs> denk niet dat de weerwolf uh, ineens uh, op kwam duiken of zo, Maar heel wat anders. Nou, dat gaan jullie straks horen. Nou, jullie kunnen nog steeds skypen. Dus... Uh, en op de chat zitten uh, Jacco en ik. En een uh, klotje. En uh, ja, jongens, uh, meisjes, luisteraartjes. Straks om kwart voor elf. Dan uh, een mix om een uur en mm, een kwartier. Dus uh, ja, dus, uh, 114 minuten en 45 seconden lang. Kunnen jullie luisteren? Dus ja, of wat is het? CD-lengte, dus als je het wil, uh, op een cd'tje wil branden, pas je er precies op. Ja, dat zal je altijd zien als je achter de microfoon zit beginnen zijn, zal allemaal weer je herrie te maken, daar word je niet goed van. Jezus Christus, nou sorry. <laughs> nou, we gaan maar snel een muziekje draaien, want ik wil hier een beetje lijpje van al die uh, remoer op de achtergrond. Ja, ik moet heel veel koken. Door as they walk by the river streams She swam with a ho and a bunny until she came to her miller's den. Swan swims a bunny home. the miller stood stood, dressed in rain, with he ho and ho. She went for somewhere to make some bread, swan swims a bunny ho. Als je niet wilt hebben, Zo is het beste dat je betaalt. Maar iedereen hier is urman, zo ta' alle stormen in een samenleving. Up en jag dit ser Kan niets göra. Bara' fortsätta köra. Heden heder och het wordt mitt enda mål. Dag de dag de dag de dag de dag de de dag de dag de dag bara dag de dag de de dag de dag de de dag de dag de dag Waarvoor willen we ons laten op een tron En sturen ons alle over alle de andere We moeten zijn liepen met alle anders komt er niet iets dag te funken in lengden Enig mijn religie is alle een in mängden nu ska haten ta slut Ingenom dörren men snabbt ut Vi är människor och inte slavar Här finns inget för den som inte talar Vill du ha något så är det bäst att du betalar Men alla här är ormar så ta sanningen Klarar alla stormar i samhället Upp och ner Och inte det här jag bara ser Kan inget göra Bara fortsätta köra Bara Hedde fortsätta köra som blir mål. Döden blir nästa Allt det här som jag tål Vart är mänskligheten på väg Skit i det och bara njut av smeten sloppa bära reda vid tid i odra börjar tjola bägrala börjar tjala med sina för det måste bli något stop, ja det måste bli något stopp jag blir het jag blir irriterad jag blir irriterad jag kan knapp om det inte tar slut ja ah hjälp mig nu peuple de douce s'éveille sur la lande printemps de bretagne à fleurir Les cloches de Keris L'ont dit jusqu'en Islande Les pâles en ailes, Qui ne reviendront plus En printemps de Bretagne enchantement du monde Sourire virgile C'est comme un miel épars dans la lumière blanche. Il vient éveillé à reprises et dans l'eau. File file l'argent des eaux abrillines. File pour les landhiërs, inconnus et dorffers. Ne fait qu'une émeraude C'est assez qu'un reflet brille à tes toits de flamme, tu auras à ton ciel enchanter, descende jusqu'à nous pour acheter. Dransje, met harmonies. En ze komen uit Bretagne, Frankrijk. En dat uh, is heel toevallig hè, dat uh, ze daar dezelfde soort muziek maken als in Ierland en Schotland. En dat is ook niet echt, uh, echt vreemd, want uh, ja, je weet de bevolking uit Bretagne zijn ook van Keltische afkomst. En uh, ja, ze spreken dan misschien wel Frans. Maar de cultuur en de muziek zijn vrijwel authentiek. Dus uh, goed. Shit, zegt uh, Jacco. 17 november, nu al bijna door mijn mobiele dataverbruik. Zeg uh, onder ons uh, Jacco. Uh, gebruik je toevallig... Uh, <coughs> Leibara, toevallig. Ik weet niet of je een prepay hebt of een uh, abonnement. Ik heb een Leibara en ik heb dan voor een tientje per maand heb ik... Uh, en mb's, ook voor mijn internet via mijn mobiel. En, uh, maar de bel goed die ik heb, die wordt ook omgezet in, uh, in internetdata. En ik hou vaak, uh, nou, uh, ik bel heel weinig. En dan heb ik heel veel internetdata. Dus, ja, dat is een maand geldig. Maar elke keer als ik dat tientje opwaardeer, dan kan ik de bel uh, uh, verbruik, zeg maar zo zoveel minuten belverbruik, kan ik dan gebruiken voor uh, ...wordt omgezet in MB's... ...dus als ik zeg maar... Uh, ...een uur kan uh, bellen... ...dan heb ik bijvoorbeeld... ...duizend uh, uh, MB of zo... ...en dan ken ik mij ook... Oh, ...KPN, oké... Okay. ...want dan heb ik ook uh, gezien... Uh, ...je kan bij Sigo ook een mobiele... ...telefoonabonnement... Uh, uh, ...aansluiten... ...voor 15 euro in de maand... ...en ik heb toevallig ook Sigo... Uh, ...voor mijn televisie, mijn internet... Uh, ...mijn telefoon... Ik heb dus zo'n hele bundel. Hè? En dan vraag ik me af... ja, die 15 euro is op zich niet, niet duur. En daar ik toch niet veel bel. Nou, ik heb wel vaak internet. Ik heb uh, Facebook op mijn telefoon. Ik heb mijn poosje eraf gegooid. Want ik werd gek van dat geping en dat gedoe. Want ik ben natuurlijk aan het werk En ik kan ook niet elke keer als er een berichtje binnenkomt... kan kijken. Nou, uh, nou, achteraf vind ik het toch wel handig... Facebook op mijn telefoon. Op mijn, op mijn smartphone. Dus wat doe ik dan? <coughs> Uh, dan. Uh, ja. 1000 mb en dat is al op. Zo. Ja, ik, ik maak ook wel eens fotootjes. Die zou je wel eens op mijn Facebook gezien hebben. Als ik aan het werk ben, dan maak ik wel eens een fotootje en dan zet ik hem gelijk online. Alleen zet ik daar niet bij. Ik schrijf er wel bij waar ik ben. Maar ik wil niet uh, dat ze via GPS kunnen zien waar ik uithang. Want ja. Ik weet niet wie daar allemaal meekijken, weet je. Behalve dan natuurlijk de vrienden die ik op Facebook heb zitten. Maar uh, ja, ik heb uh, vanmiddag gezien dat Sunset... heb ook nog een paar leuke muziekfilmpjes uh, op Facebook gezet. En misschien kan ik daar wel wat van laten horen. Ik weet niet of het rechtervrij is of niet. Maar ik ga het toch eens even kijken. Want ja, als je dat via Facebook mag delen... mag je dat volgens mij ook, uh, ook op, op internet uitzenden... Ik zal zo even opnoemen uh, die ik gedraaid heb, st er straks Er zat zelfs eentje uit Denemarken bij of zo. <laughs> dat, uh, ja, je bent natuurlijk dat Engels gewend, hè. Dus, dan ga ik toch eens even kijken. Ik heb dan de... de... Uh, eens even kijken, hoor. Er zaten twee muziekjes. Dat waren liveconcerten van Sunset, via Sunset dan. Die kreeg ik ineens binnen. en ja, ze is... Uh, Tegenwoordig niet zo heel erg veel meer op Facebook. Sunset. Er zijn twee, uh, twee liedjes erop gezet via um, YouTube. Zo'n concert. Even kijken hoor. Nou, dat is uh, Funky Butter met She Walks the Line. En dat is live. En dan ga je nu naar de luisteren. <tied> Never move like that before She said she up Uh, Funky Butter en uh, ja, die heb ik daarnet uh, van de Facebook van Sunset uh, afgespeeld en staat op uh, YouTube en uh, ja hartstikke goede muziek en uh, ik wil er nog eentje draaien maar dat ga ik straks pas doen om half elf dan draai ik nog een liedje en die is van Laura Laura Reed maar dat komt straks we gaan nu uh, even kijken wat ik in mijn eigen playlist heb staan ik weet niet of het commerciële of rechte vrije muziek is wat ik net gedraaid heb. Maar goed, jammer dan. Ik vind het geweldige muziek. Echt, uh, je hebt echt smaak, sunset. Ik weet niet of je luistert, maar goed. Oké, okay, ik zit hier uh, nog steeds op de chat met Jacco. Hey Jacco, mocht helemaal weg zijn, dan kan je me bereiken via mijn mail. Heidense tijd. Ja, oké. Okay. Uh, nou, Jacco zit er nog steeds, zie ik. Ja, een aantal mensen ontvolgd en geblokt. Oh, wacht eens even. Ik moet even teruglezen hoor. Uh, ik ben mijn Facebook-account aan het opruimen. Zo je eraf. Dat uh, schrijft Jacco dus, Een aantal mensen ontvolgd en geblokt. Mocht ik helemaal weg zijn, dan kan je me bereiken via mijn mail. Ja, oké. Okay. Of via Skype. Ja, oké. Okay, ja, ik weet wat het is, uh, Jaco. Uh, kijk, ik snap Sunset ook wel. Zij heeft twee uh, Facebook-accounts. Eén privé en eentje dan voor de uitzendingen en dergelijke. En zij heeft toen alle uh, Facebook-vrienden uh, op haar eigen ding gezet van Sunset. De, uh, de eigen, dus de, de Facebook die ze gebruikt voor de uitzendingen en noem maar op. En heb ze alle riddervrienden overgeplaatst, zeg maar. En uh, ik snap dat natuurlijk wel, want ik heb zelf maar één uh, Facebook-account. Ja, ik heb er eigenlijk drie, maar ik gebruik de een. Die andere twee, die gebruik ik niet. Want ik, zoals je weet, kan ik er niet meer inkomen. Dan nou zie ik dat uh, Jacco, die zit ineens op de Skype. En ik, volgens mij heeft hij een berichtje achtergelaten. Ik ga eens even kijken. Uh, twee berichtjes zelfs. Oh, dat zijn die liedjes, ja. Joei, joei, joei. Ja, weet je, ik heb het vorige keer ook gedaan. ging Een beetje lekker ruig muziekje. Nou, ik zal eens even kijken wat ik ermee kan. Ik kan hem ook later doen, hoor. Een lekker ruig muziek. Ik hou wel van ruige muziek, maar dan moet het wel lekker klinken, weet je. Uh, poeh, ja, kijk. daar bedoel ik nou, weet je. Ik, uh, ik kan er even niks mee. Sorry, uh, Jacco. Maar dan gaat mijn computer een beetje raar lopen, doen, weet je. Um, je mag me wel bellen hoor. Je mag me bellen als je wil. Of anders bel ik jou. Bel ik jou wel. Is dat is misschien ook wel een goed idee. Dan gaan we even bellen met Jacco. We laten het zet even voor wat het is. Goedenavond, Jacco. Ja, ik hoor, ik hoor wel geluid op de achtergrond. Ik, ik hoor wel iets. Ik hoor mezelf heel in de verte hoor ik mezelf praten weet je ik heb die microfoontechniek wel aardig onder de knie want ik kan nog wel eens dat ik te hard binnenkwam hè? Dat, eh, zeg maar spetterde overgemodelleerd heet dat. dat als je te hard in een microfoon praat dan gaat dat spetteren ja en als je je computer op een hele goede stereo hebt eh, aangesloten met van die mooie zware boxen dan is dat niet zo goed voor je luidsprekers dus ik eh, ik heb hier een ja, in mijn muziekspeler heb ik dan, uh, dat is dan een, een virtuele mengtafel. Daar zit al een lidtimer timer ingebouwd. Maar de microfoon heeft geen lidtimer. Dus ik moet, uh, ik zit nou zo ongeveer 20 centimeter van mijn microfoon. ik heb hem half open. Dus ik, uh, ik moet niet schreeuwen, maar zo, zoals ik nu praat gaat het perfect. Maar uh, hallo uh, Jacco. Goedenavond. Goedenavond Jacco. Goedenavond. Ik heb vanmiddag naar je programma zitten kijken en luisteren. En? Ik vond het hartstikke leuk. Ja, alhoewel het begin wat triest was. Ja, um, oké. Okay. Maar dat kan gebeuren. Heb, <laughs> zoals je gehoord hebt heb ik dus ook gewoon even voor één keer een uitzondering gemaakt. En een nummer gedraaid waar misschien wel eens rechter op zou kunnen zitten. Ja, oké. Okay. Ik, ik weet welk liedje dat is. Ik weet ja, het. Helemaal zeker weten doe ik het is een het niet. kale zangeres, een kale zangeres. Ja, het is, ja. Nooit, het is nooit uitgebracht officieel eigenlijk. Ja, daar zullen ze toch niet zo moeilijk over doen. Het is uh, voor een hey. bepaalde... Kijk, ja, maar ja. ik denk dat ze daar niet zo moeilijk over zullen doen. Als je het een keertje doet, kijk is het nou een tophit en die staat nummer 1 en daar nou wordt overal gedraaid. Als je dat dan uitzendt, oké, okay, maar hmm. ik denk dat de platte maatschappijen daar niet zo moeilijk over zullen doen. Dat denk ik ook niet. En ik denk, en dan, denk dat zij er ook niet mee zit. Dat lijkt mij ook niet, nee. Ze is, nee. Niet, zo, ze is niet zo van de regeltjes. Dus, uh, ja. ik, nee, ik, ik was inderdaad, ik was vandaag mijn... Uh, ik was in één keer was ik Facebook helemaal zat. En dan vooral uh, de mensen die altijd uh, negatief reageren. Op, ja, okay. op, op ja. foto's of mm. op de en zo. En dat doen ze nooit direct, hè. Dat doen ze altijd nou, via een omweg of wat nou ja, dan ook. Okay. Ja, een beetje neer zeg maar. Ja, inderdaad. Ja. Oh, ja. Ik, had, ik had laatst, hadden wij voor heidense tijden, een uh, groep gemaakt mm -hmm. uh, waar luisteraars ook door de week dan terecht konden. En uh, daar zou ik dan allerlei dingen op gaan posten, uh, waaronder de constante updates voor de dropbox folder... Mm -hmm. Maar na een week uh, hadden alleen jij en uh, Shobian hadden gereageerd. En daar was ik hartstikke blij mee. Uh, uh -huh. Maar ja, om dan een hele groep in leven te houden... voor mensen die het schijnbaar niet willen... Uh, heb ik ook gelijk weer zoiets van weg ermee. Hetzelfde had ik ook met een Twitter-account. Ik heb heel lang een heidense tijden Twitter-account aangehouden. voor okay. kunnen mensen die ook op, uh, op Twitter zaten... Uh, ja, nou ja, als de mensen niet komen, dan passen we ons gewoon aan en dan donderen we het gewoon weer af. Is, ja, wel, weet je, kijk, dat is het mooie juist uh, met, uh, met deze moderne communicatiemiddelen, die, de, de openbare media, zoals dat uh, zo mooi heet, hoeven we noemen ze dat, de social media. Mm -hmm. Ik heb uh, bepaalde dingen, van uh, Rinder, Ridder Radio, uh, maar ook van, uh, van jou en van Sunset en van Nelly, heb ik een beetje gekoppeld aan, aan mijn uh, Facebook. Zodat mensen toch een beetje bekend raken met, uh, met uh, niet alleen Eurostar radio. Maar met ook andere radio. Dus uh, uh, nou, van Nelly heb ik vanmiddag dan. Uh, van de uitzending van gisteren. En van jou heb ik ook doorgekoppeld naar mijn Facebook. Maar je kan. Als je naar dit bambuster gaat. Naar de website zelf. Dan kan je zien. Hoeveel mensen live hebben gekeken. En hoeveel mensen. ...buiten de live uitzending hebben gekeken of geluisterd. Okay. En dat zijn er best wel veel. Ja, ik, het viel mij ook om. Ik, had, ja. ik keek laatst naar uh, oude uitzendingen van mijzelf terug... ...om te kijken van uh, hoe vaak die nog nageluisterd worden. Mm -hmm. Want op het moment zitten er vaak zo'n... Nou ja, ...bij mij is dat maximaal twaalf luisteraars, dat is nooit meer. Uh, zelf dat zitten ongeveer te luisteren... Maar ik keek, ik had één uitzending ertussen staan die toch over de vijftig keer heen ging qua terugbeluisteren. Mm. Uh, dus dat vond ik best wel apart. Uh, maar maar ja, dat... Ik vind twaalf luisteraars zo mooi hoor. Ik zou er heel blij mee zijn zelfs. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik, ik heb voor mijzelf altijd gezegd dat als ik uh, minder dan tien haal, dan stop ik ermee. Oké. Okay. Dat is, maar dat is meer. Ja, maar het is ook, ook, Rachel, het, is, het is ook een kwestie van volhouden, denk ik ook. Hè? Want ik, ik, uh, ik heb ook wel eens we overwogen om te stoppen. Toen, toen heette ik nog Euro of uh, Aloa Radio. Mm -hmm. En toen, uh, ja, toen trok ik ook ja. weinig luisteraars. En toen had ik uh, een gegeven moment, toen, uh, toen ging ik via uh, Adrie, uh, ging ik een zender beginnen. Toen heb Adrie ja. van mij die website gebouwd. En uh, toen kon ik de naam. ...Aloa Radio niet meer aanhouden... ...nu kan het dus, dus weer wel... ...want ik zie dat die mijn naam vrij is... ...heb ik uh, pas geleden gezien... ...maar ja, ik, ik ga niet blijven terugveranderen... ...weet je, dus ik hou het gewoon op Eurostar Radio... ...en... Uh, ...ik heb zelfs mensen op mijn werk... ...die, die vragen nog wel eens... Uh, joh, ...maar ja, ze luisteren volgens mij nooit... Heb, ...een chef van mij... ...die heeft mijn webadres opgeschreven... ...maar ja, ik heb geen e-mailadres... Uh, ...dat wil ik ook niet... Nee. Mensen kunnen ook via mijn Facebook of via Twitter, want ik heb ook een Twitter-account. Maar mensen kunnen alleen lezen wat ik schrijf. Maar soms geef ik ook wel eens weer weerberichten door. wat op mijn, Want ik ben ook weer gekoppeld aan de ANWB, de tramwegmaatschappij, dat soort dingen. Dus als er nieuws is, zet ik dat ook weer op mij. Dus mensen die mijn account hebben, kunnen ook het nieuws lezen of het weerbericht, weet je wel. Ja. Maar ook als ik een uitzending heb of wat dan ook. Hoe doe, hoe doe jij dat eigenlijk met zeg maar met, met sociale media in je werk? Uh, heb jij bijvoorbeeld uh, collega's op je Facebook? Of uh, je... Heel weinig, heel weinig. Ik heb daar twee op zitten. Die Arjan die je net op de, op de chat zag. Dat is een kameraad van me. Dat is nog van mijn oude baas. Een collega van mijn oude baas van mij. En die zit ook op Facebook. En uh, die, die uh, ja. Die, die weet ook dat ik uitzend en, uh, en dan heb ik nog een collega van mij, die, uh, die zit ook uh, wel eens uh, te kijken en zo. Maar uh, ik denk dat er daar vaak meer mensen luisteren voor mij, als dat ze op de chat zitten. En helemaal op, op Skype uh, zijn mensen toch een beetje huiverig schijnbaar, uh -huh. want uh, ja, ze zijn niet te zien, de luisteraars kunnen ze alleen horen. En uh, schijnbaar, ja, ik mis Tom ook. Tom, uh, Tom heb ik niet gezien op de chat. Hij ja. in de is, maar volgens mij is Tom weggenomen. Oké, okay, dat zou ook kunnen. Maar ja, ik kan het terugluisteren. Ja, ja Sunset heb ik ook al een pauze niet meer gezien. Ze was vanmiddag wel even op de Facebook. Want net heb ik dan uh, ja, zo twee filmpjes op, uh, op de Facebook gezet. Mm -hmm. Met wat ik net draaide, die muziek. En straks om half uh, elf ga ik die andere draaien. En, uh, ja, en dan natuurlijk als ze met die radio elke dinsdag, dat, uh, dat, uh, maar verder hoor ik ook niks meer van. Vroeger had ik uh, nog wel eens contact via Skype of zo, weet je wel. Maar, uh, oh ja, ze was ook nog vorige week op uh, bij Ridder Radio, uh, op de maandag met Willem de Ridder. Zat ze ook nog op de Skype? Of nee, via Skype niet, via dat uh, uh, systeem uh, uh, Teamspeak? Oh, dus, uh, maar verder hoor ik ook niks meer van de nou, ja. nee, jongen. Misschien heb ze druk of uh, ik weet het niet wat er uh, aan de hand is. Want weet je wat mij ook opvalt? Die Bob, die, die ben ik kwijt. Bob, weet je? Die Bob van der Berg. Die, uh, die, zat af, die is ook een keer bij mij op de, op, mm -hmm. op de chat geweest. Die, uh, ja. die heb ik ook gezien dan ook. Die heb ik een keer uh, gezien bij Ridder Radio uh, Dag. En een keer bij Sunset. Maar uh, die, die zit niet meer in mijn vriendenlijst. Die, die is weg. Ja, maar mij ook. Ik weet niet wat er met hem is, maar ja, ik weet het niet. Ik heb geen ruzie, niks met die jongen gehad of zo. Maar oh, ja. als je ineens weg bent... Ja, nou ja maar ja. sommige mensen... Het kan ook wezen dat ik zo in één keer weg ben. Ja, <laughs> maar, ik bedoel dat, maar dan ben ik ook geheel weg. Dan is ook mijn hele pagina weg. Ja, maar weet je wat je ook kunt doen? Ik, ik heb... Hoe heet je dat? Kijk, ik heb mensen waarvan ik weet dat ze me volgen, maar ze reageren nooit. Ja. En dan, uh... Maar die schrijven niks. Je hoort niks van ze, maar die volgen je alleen. Op zich vind ik dat niet erg. Op zich. Maar, uh, want op Twitter heb je heel veel mensen die alleen maar kijken wat jij schrijft. Nou, vind ik dat op zich geen probleem. Maar toen had ik een keer uh, een, uh, in het café waar ik gisteren was, als een uh, man. En die volgt mij elke dag. Hij zegt: Joh, hij zegt: Ik vind het hartstikke leuk wat je schrijft en wat je doet en met die zender en zo. Hij zegt: Maar kap nou eens een keer met steeds je profiel veranderen. Ik zei, hoe bedoel je, mijn profiel veranderen? Ik ben toch gewoon dezelfde... Ja, die foto, oh... Ik zeg wacht even... Ja, mijn profielfoto wil ik nog wel eens veranderen. Ik zei, maar ik ben toch gewoon dezelfde persoon. Je ziet dezelfde hoofd, alleen... De ene keer heb ik een koptelefoon op. De andere keer heb ik een zikje, want die heb ik geschoren sinds gisteren. En uh, ja, zeg je, maar je hoeft niet te laten zien dat je ja bent. Ik zei, nee, maar, maar het is toch... Uh, Kijk, je gaat toch ook niet elke dag met dezelfde kleren aanlopen. Het is wel eens leuk als je af en toe een andere achtergrond of een andere foto van jezelf. Dat, dat, dat, dat houdt de boel een beetje fris. Ja, dat op Facebook ook. Ja, maar dat vindt hij niet leuk. Ik zei, ja, sorry vriend, maar dat is niet mijn probleem. Hij zei, ja, anders gooi je eraf. Ik zei, ja, uh, dat moet je zelf weten. Ik bedoel, uh, ja. ik, ik leg er niet wakker van hoor. Het is... Uh, het is mijn Facebookpagina en ik doe ermee wat ik wil. En als mensen dat niet leuk vinden en ze willen me eraf gooien, dan doen ze dat maar. Maar het is mijn Facebookpagina en dat doe ik wat ik wil. Simpel, ja toch? Ja, dat is zo. Nou, ja. weet je wat, ik was eerder eigenlijk altijd best wel, uh, ik vond Facebook eigenlijk best wel leuk. Hmm. Maar de, de laatste tijd uh, staat er uh, weinig echt op wat mij kan boeien, zeg maar. Ja, oké. Okay, maar... Een beetje aan het rondkijken om de inhoud aan te passen, om hmm. dingen te vinden die me dan wel interesseren, weet ja, je wel. Ja, maar, maar weet je wat het ja. ook is? Uh, ik, ik heb nou 59 Facebook-vrienden in totaal en zo wil ik het ook houden, want ik laat geen nieuwe, nieuwe vrienden meer toe, hè. Ik vind dat genoeg zo, 59 ja. 60, kan ook nog wel, want het moet geen 1000 worden. Want ja, ik ken natuurlijk, uh, ja, de meeste mensen ken ik dan wel. En uh, de, de helft is zeg maar familie. En de andere helft is, is van Ridder Radio. En dan, uh, ja, jij, da, jij bent er dan bijgekomen via Nelly dan. Ja. Maar ik ga verder niemand meer toevoegen. Want, uh, want het, het wordt me dan te veel, weet je? Want ik heb ook al natuurlijk fanpagina's van, uh, van de Queen. Ik, ik, ik krijg veel dingen over Freddie Mercury binnen, maar foto's en uh, dingen, ja, dat is allemaal leuk. Op een gegeven moment heb ik ook zoiets van, nou ja, ik heb het nou wel gezien, weet je wel. En ik ga, uh, uh, alleen nog maar vrienden die op mijn Facebook zitten, uh, die laat ik er gewoon op zitten. Ik ga niemand eraf gooien. Maar ik ga wel dingetjes aanpassen, als ik zeg, nou, ik ga denk ik wat minder dingen erop plaatsen wat niks met uh, uitzendingen te maken hebben. Ja. Ik denk dat ik wat minder privézaken erop ga zetten. Zoals uh, verjaardagsuitjes of wat dan ook. Ik laat ze er wel op staan allemaal. Maar ik ga het, uh, me alleen maar bezighouden dan met Fama. Met Ridder Radio en met Eurostar Radio. En met de vrienden dan die in die groep van mij zitten. 59 personen. En, en uh, ja, ik, uh, als het iets... Uh, zeg maar dat uh, leuke filmpje wat Sunset dan vanmiddag heb geplaatst. Die twee uh, muziekfilmpjes. Dat soort dingen kan ik dan bijvoorbeeld uitzenden of doorlinken of ja, ik heb het geliked, weet je wel. Ja, dat soort dingen, dat wil ik dan wel gewoon blijven doen, maar ik ga me eh, alleen maar met dat bezighouden. Niet meer met, eh, over eh, nou ja, politiek moet je zo en zo voorzichtig mee zijn, maar ik heb wel eens de neiging om te reageren, maar iedereen kan het lezen, hè ja dat klopt. En, uh, en ik, uh, ja, ik heb natuurlijk ook mensen van de kroeg ook erop staan, dat moet ik ook nog bij zeggen, die staan daar ook op. En uh, ja, die schrijven ook nog af en toe wel een leuk dingetje of, uh, ja goed. En verder rest uh, uh, wil ik uh, ja, geen, uh, niet al te veel meer privé zaken erop zetten. Het enige wa wat ik dan wel kan doen, als iemand... Uh, ik kan mij dan bereiken, als men mij niet kan bellen, kan ze altijd nog via Facebook een berichtje sturen of zo. Weet je, via de chat of zo, dat niemand het verder kan zien. Weet je, als je iemand me nodig hebt of weet ik veel, dan kunnen ze altijd uh, skypen. Of, uh, nou, skypen niet via mijn telefoon, maar wel via mijn uh, Facebook. Want ik heb wel Skype erop gehad, maar die heb ik na twee dagen eraf gehaald. Want dat kost zoveel uh, stroom, want mijn batterij is zo leeg. Ja, dan merk ik dus uh, op mijn telefoon met de Facebook app, en daarom ik, ga ik die er ook afhalen van, van mijn telefoon sowieso, omdat uh, die heeft eigenlijk, uh, behalve de updates van, uh, van, de, van de programmaatjes, uh, heeft de Facebook app van alle appjes de meeste verbruikt, zeg maar, qua MB's Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Joh. Ja, want ik, heb, ik had AccuWeather erop staan. En die gebruikt ja. ook heel veel stroom. Die heb ik eraf gegooid, want ik heb toch buienradar erop. En dan kan ik ook een paar plaatsen tikken Of het nou uh, uh, Den Haag is. Of, uh, of Groningen. Dat, dat maakt allemaal niet uit. Dan kan ik zo gelijk uh, aanpassen. Maar accuwedder gebruikt heel veel elektriciteit. Dus die heb ik allemaal afgegooid. Ten behoefte voor uh, Facebook. Ja. En... Ja. Uh, nou ja, ik maakte nog eens een fotootje op mij als ik aan het werk was. Even een foutje als ik bijvoorbeeld een mooie lichtinval van de zon door die wolken, soms Of als de zon net op is, nou dat vind ik zo'n prachtig gezicht. Maar ja, als je dat tien keer doet, zijn de mensen het ook zat. Dan zeggen de mensen ook van, nou ja, leuk, maar ik heb dat al tien keer gezien, weet je. Ja, dus dat ja. ga ik proberen een beetje te minimaliseren. Dus ik ga me meer bezighouden op Facebook met de muziek. En uh, wat, wat uh, ik weet niet of jij ook lid bent van de dingen van Toerop, Jan-Dirk nee. Toerop. Uh, nee. die, zat, die zat altijd bij Ridder Radio, bij uh, Guus in de uitzending, met, uh, met muziek. En die zet heel veel oude jazzfilmpjes op internet, dat is hartstikke leuk. Okay. Ik zou eens kijken of ik hem um, aan jou uh, kan koppelen, als jou, uh, ik denk het wel, is een hele aardige man is dat. En Jan-Dirk Toerop. En... Uh, hij heet uh, Bubbles, noemt hij zichzelf. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ken, ik ken hem wel. Uh. En, uh, hij, en hij, allemaal van die oude... Het is allemaal rechtervrij, want het is allemaal van, van, van net rond of na de oorlog. Allemaal mm -hmm. zo, soort wit veel met jazz en bluesmuziek. Hartstikke leuk, joh. Hartstikke leuk. Misschien ga ik daar eens daar wat van uitzenden, denk ik. Ja, dat is leuk. allemaal voor mij hartstikke rechtervrij. Alles wat ouder is dan 70 jaar mag je uitzenden, hè? dat weet je. Volgens mij, uh, ik heb wel eens zoiets gehoord. ik ben helemaal niet in dat recht. Ja, maar de, el, el, land, elk land heeft zijn eigen regels, maar hier binnen de Nederlandse wet, alle muziek ouder dan 70 jaar, is rechtervrij. Dus als je bijvoorbeeld een werkje van Bach speelt, zolang het niet van een, uh, kijk als er een cd uit is van André Rieu en nou speelt dat, ja, dat, dat, dat mag niet. Want, ja, dat is weer de uitvoering weer beschermd, weet je zo. Mm -hmm. Maar als jij zelf een werkje van Bach of van Beethoven op je gitaar of op je keyboard speelt, dan mag je dat gewoon uitzenden. Want die muziek is al drie, vierhonderd jaar oud. Ja, dat, maar, maar dat, die, uh, die vraag ja? heb ik eigenlijk ook over, um, uh, over zeg maar. Stel dat iemand die zit thuis met zijn gitaartje. Mm -hmm en die uh, zingt uh, een nummer van de Rolling Stone... en mm -hmm. begeleidt begeleid zichzelf daarbij op, uh, mm -hmm. op gitaar, zeg maar. Mag je dat uitzenden? Nou, daar heb ik ook mijn twijfels over. Want qua uitvoering is het recht te vrij. Want het is jou, ja, jij speelt het. Mm -hmm. Maar de tekst en de, en de melodie is natuurlijk jonger dan 70 jaar. Dus ja, ik weet niet... Daar, heb ik, daar zit ik ook uh, met twijfels over. Maar ik weet wel alles ouder dan 70 jaar. Dat geldt ook voor films. Dat mag je uitzenden. Maar uh, het mag niet commercieel. Volgens mij. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik bedoel, we zijn ook niet commercieel. En dat is Ridder Radio ook niet. En Nelly, Rafama uh, ja, Radio, is ook niet commercieel. Dus, of, of, je moet, of je moet toestemming hebben. Als maar als een brief zou sturen naar Mick Jagger... Hij zei, joh, ik vind dat liedje eentje zo geweldig. Mag ik het, ik wil het opnemen met mijn gitaar. En ik wil dat graag op YouTube zetten. Als hij zegt, joh, dat is goed. En je hebt een bevestiging daarvan. Want elk muziekje wat je downloadt bij Yamendo. Er zit een, een, een, uh, ja, een tekst bij. Er zit een ja. hoesje oh. van de cd bij. Want je kan ze op cd kopen ook. Hè. Je kan ze kopen. Dat het een tientje per cd kost. Dan heb je wel natuurlijk wel betere kwaliteit. En uh, op zich niet duur vind ik. En, uh, maar als je het professioneel wil gebruiken, dan moet je daarvoor betalen. Maar het is altijd nog goedkoper dan de Buma Stemra. Want als je een café hebt en je draait alleen maar Jamendo muziek, dan hoef je geen Buma Stemra te betalen. Maar dat betaal je wel aan Jamendo dan. Of aan die artiest dan, hè. die krijgt dat geld dan. Maar het is wel altijd goedkoper dan uh, de muziek van de Buma Stemra. En het klinkt geweldig, er zit hele goede muziek in, er zit ook rotzooi tussen. Maar ja, als ik de radio openzet, uh, dan uh, hoor ik ook zoveel paan op de commerciële radiozenders. Dus er zit ook rooktroep tussen. De helft van de top 40 kan ik niet pruimen hoor, sorry. Maar ik vind de helft niks wat ze uitzenden van de uh, top 40. Er zit er wel best aardige muziek tussen hoor. Maar vroeger dan, uh, ik weet nog in de jaren 80 en 90. De top 40, nou, daar zat altijd wel uh, een hoop goede muziek tussen, maar ik vind tegenwoordig uh, weinig meer aan. Daarvoor luister ik ook naar Radio 10 en naar Veronica en af en toe naar 538. Nou, uh, 538 ben ik na een half uur al zat, want is, uh, ja, het is mijn muziek niet, weet je wel. Nee, mij ook niet. Ik, uh, de fijnste van alle radiocenders, maar dan ben ik ook natuurlijk een beetje een oude lul. Uh, ik, uh, <laughs> Hier zit er <laughs> ja, nog, <he. laughs> ra radio, radio 1, zeg maar. Dat ja, nou ja, ze hebben wel eens. Weet je, ik doe ook wel eens middags, om een uh, uur of twaalf. Dan zet ik in de, als ik dan in de auto of in de machine zit, dan zet ik wel eens radio 2 op. Dat is ook hartstikke leuk. Dan heb je uh, ja, van twaalf tot twee, heb je, hoe heet die man ook weer de Frits Spits. hartstikke leuk. En dan heb je Willem-Jan Roodbeen om uh, twee uur tot uh, uurtje of vier. Een nou, hartstikke leuk programma. Joh. Dan uh, draai je niet alleen muziek, maar ze hebben ook wel eens leuke onderwerpen en zo. En uh, ja, hartstikke leuk uh, programma. Als ik vier uur te genieten op Radio 2. En nee. geen reclames, ja, rond het nieuws. Maar dat vind ik niet zo erg. Dan heb je even een, een plaspauze tussendoor. maar. <laughs> Maar hartstikke leuk, joh. Soggens zit ik op Radio 10 te luisteren of Veronica het wil nog wel eens wisselen. Want ik vind Radio 10 heeft toch een bredere keuze qua muziek. dan bij Veronica, en het valt me ook op bij Veronica wat stevigere muziek is. En uh, vaak ook hetzelfde elke dag. En daar word ik een beetje zat van. Het is altijd Queen, het is altijd uh, Bruce Springsteen. Het is, het is altijd hetzelfde. En Radio 10... Vroeger heette het Radio 10 Gold. Ze zitten tegenwoordig ook op de FM. Hè? Sinds uh, een paar maanden. Want vroeger zaten ze ook op de FM. Tien jaar geleden. Uh, toen uh, zijn ze overgestapt naar de Middengolf. Want dat had met die uh, vergunning te maken. En, uh, ja, en op een bepaalde frequenties. Dan mogen ze alleen maar of nieuwe muziek draaien. Of alleen maar oude muziek. Nou Veronica en Radio 10. Die zitten allebei uh, Zeg maar tussen de 103 en de 104 en dan mag je alleen maar gouden oude draaien. Tot een bepaalde ja. tijd, want s'nachts draaien ze ook wel wat moderner. Maar op bepaalde tijden mogen ze alleen maar gouden oude draaien. Want Veronica die zat vroeger op de frequentie van 538. En dan draaiden ze wel uh, muziek uit de top 40. Nou ben ik daar wel blij mee, want ik vind uh, drie kwart van, uh, vind ik niks wat ze uitzenden. Nou, weet je wat erg is. Mm -hmm. Dat is echt hè. Radio Veluwe Zoom. Dat, ja, dat is Radio Zoom. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt uh, okay. hele constant ook de, dezelfde oude meuk. En dan ook nog Nederlandstalig zeg Ach. maar. Niet, maar niet de leuke Nederlandstalig, zoals Doema of zo, ja. weet je wel. Nee, ja. uh, echt gewoon van die foute oude muziek, zeg God maar. Dat je, bijvoorbeeld uh, uh, Luf of weet ik veel wat of wat dan ja. een beetje schuit, van van echt, dat, nou, dat mensen dat zelf kijk, ik vind je moet toch een klein beetje ook als ik nou bijvoorbeeld stel nou voor, hé, je weet nou ja ik heb elke zondige uitzending en dan komen mensen via de Facebook of de Twitter, die zeggen Jaap, je bent een aardige gozer maar je lult te veel op die radio, draait is nog meer muziek dan zeg ik, ja oké, okay. als het naar nou 50-50 is, zeg ik ja nou, oké, okay. maar als ze zeggen joh, je draait veel te veel uh, van dat soort muziek je niet eens wat van dat en dat, uh, meer reggae of meer blues uh, draaien. Wil ik dat best doen, dat mag ja. hoor, nou, iedereen mag zijn, uh, want ja, ik doe het voor jullie, ik doe het ook omdat ik het leuk vind, het is mijn hobby, maar ik doe het ook om de mensen uh, te vermaken. Mm -hmm. Dus uh, daar doe ik het dus ook voor, dus, uh, het, heeft, het mes heeft twee kanten, hè? of de Volgens. medaille, dus uh, ja. Oké, nee, dus nee, maar ik, uh, de, ga je nou uh, in het vervolg uh, op, uh, voor vast op de woensdag uitzenden? Uh, als Adrie niet uitzendt wel, ja. Oké, okay, ja, leuk. Want uh, soms heb Adrie ook uitzending en dan gaat Adrie natuurlijk voor. Maar ja, dat, dat, ja. dat, dat krijg ik wel, uh, ik denk wel dat, ik, dat Nelly mij wel, uh, want uh, ja, ik zit dan ook te luisteren. En dan als Adrie niet uitzendt of geen zin heeft... ...dan wil ik het best doen. En als het weer iemand anders is dat ze zeggen... Nou, ...ik wil nou uh, dat Jacco uitzendt... ...of Piet of Kees... Ik ...vind ik dat ook prima. Want ja. het is een open podium hè Iedereen mag er in principe op uitzenden. Ja, ik, ik kan helaas nooit. Uh, door ja, ja. de week. Ik kan ook vaak niet luisteren. Dat vind ik best wel jammer. Want dan mis ik natuurlijk... Uh, ja, okay. Nou oké, <lacht> je kant. kan het wel naluisteren. Alleen het, het nadeel is... ...je kan niet meechatten. Want die chat die kan natuurlijk niet... Uh, ...ja, die is natuurlijk weg. Ja. ja, inderdaad. En dat vind, ik, uh, dat vind ik toch een heel belangrijk deel van de uitzending eigenlijk. Mm. Mm. Dus uh, dat, uh, dat eigenlijk luister ik dan... Dat, ik luister vrijwel nooit uh, programma's na. Of ik moet even lekker een beetje doelloos zitten surfen... en dan laat ik op de nou, achtergrond wat... Er zondagmiddag lekker voor, weet je, als je niks te doen heb of zo, weet je. <laughs> of, of een saaie maandagavond. Of, of, of een een of andere, bijvoorbeeld, uh, ja... Je hebt wel eens een verloren avond. Weet je dat er niks op televisie is? Hmm. Of uh, dat je denkt, kom, ik ga toch eens even kijken. Of, oh, wacht eens even. Jacco had nog een uitzending gedaan. Of Nelly, of, of wie dan ook. Dat je denkt, van nou, dan nou ga ik even luisteren, weet je. Maar ja. ik, ik vind dat je het leuk doet, hoor. Op de radio, vind ik eerlijk. Dank je, dank je. Ja, ja ik, ik, heb, ik heb het enige jammer wat ik wel een beetje vind. Of uh, wat ik jammer hè. Ik heb natuurlijk wel een... Uh, zodat, ik heb wel een concessie gedaan. Het was leven in stilte. Zeg, zeg maar, dat had, dat had ik in, in gedachten. Zo wou ik het graag doen. Mm -hmm. uh, maar ik zag dat dat niet aansloeg. En ik zag dat Keltische muziek en, en, en het heidendom. wat mij ook net zo goed interesseert. Daar gaat het niet Nou, op. ik vind het ook interessant uh, hoor. Dat, dat, uh, dat vinden de mensen toch boeiender, zeg maar. Dus, ja. maar uh, mm -hmm. ik heb. Um, ja, moet ik zeggen kijk, uh, je steekt door de week steek je ook vaak een hoop tijd erin je zoekt muziek op, mm. je stelt playlists mm. samen je zoekt onderwerpen waar je het over moet hebben en zo nou, nou tjie, die en, mix, hè, ik ga straks die mix draaien om kwart voor het, uh, elf ik heb vanmiddag een mix gemaakt en ik heb het ook allemaal uh, praktisch allemaal gedownload en uh, ik heb het drie keer over moeten doen, omdat er een liedje bij tussen zat, een paar liedjes, die passen niet in de lijn die ik in mijn hoofd had. Ja, oké, okay, ja, dat kan. En ook. toen heb ik het over moeten doen. Ik ben nog ook om uh, half vier begonnen. En net een, een half uur voor de uitzending was ik klaar. Ja. En toen ik zo dan ben, net op tijd. Eigenlijk had ik dat gisteren moeten doen. Maar ja, dat, dat was ik weer uh, in de kroeg. <lacht> dus uh, ja, <lacht> weet je wat ik gewonnen heb? Ja, ik, ik zag, ik heb foto's gezien van een klokje. En... Ja, ja. En van de pakket of zo? Ja, als een, een, een beauty set. Die heb ik aan mijn vrouw gegeven. Ik ben niet zo'n uh, tut die zich uh, oppoedert en. Uh, <laughs> dus, uh, ja. Maar, uh, maar okay, hoe heet dat? ik heb ook nog 60 euro gewonnen. Oh, okay, en die heb ik, uh, ja, die heb ik, dat heb ik weggegeven van de Goeddoende voor de Filipijnen. Gelijk heb je. Dus ik denk, ja, joh, ik bedoel, uh, kijk. Uh, je hebt dan in feite wel je inzet terug... wat je voor die loterij hebt gekocht. Ik denk, ah, oh, je, ik geef het lekker aan de Filipijnen. Ik heb het tegen ze gezegd ook. Die hebben hard nodig. En uh, die mensen hebben het harder nodig dan ik. Absoluut. Ja, toch? Ik bedoel, ja, dat vind, ik, dat vind ik dan wel lachen. Want <laughs> op lachen eigenlijk ook gewoon fucking triest. Dat Vandaag zat ik heel even tv te kijken. En dan uh, zie je gewoon zo'n... Uh, mevrouw uh, die uh, hè, Hollandse welvaart, en die zie je dan, ja, en waarom sturen ze het geld hierin, en hier de bejaarden, en de dit, en de dat en de zus, ja. en zo. Nou, en dan denk ik van, ja. hallo. Uh, maar die kijk mensen, even... kijk, die mensen hebben helemaal niks daar, weet je. Nee, het is, nee, het is we wel een arm land, weet je. En, en daar zeggen ze, wij werken ook zo boos om dat tegeltje, weet je, nog over Sinterklaas, van... Uh, uh, van als een tegeltje gemaakt van geen Sinterklaas, dan storten we uh, ook geen geld meer voor de derde wereld. Maar die mensen in de derde wereld kunnen er toch niks aan doen over de discussie van Zwarte Piet. Ja, maar het is een heb Ik, de, ik werd echt bloed. Ik, was, ik zat te vloeken achter die computer. Echt, ik denk, wat denken ze? God voor een domme wel wie ze zijn. Ze zijn egoïstisch. Ja, ik was boos, jongen. Ik, ik was bijna die mensen van mijn Facebook afflikkeren. Ik denk, ja, nou laat, laat ik het maar ik... niet doen. Laten we eerlijk wezen. Ik ga geen namen zijn, noemen, maar... Het zijn niet de meest intelligente mensen. Nou, meestal niet, nee. Die indruk heb ik ook. Ik bedoel... Uh... Maar mensen denken niet na, weet je. Kijk, je moet eens die mensen praten die de oorlog hebben meegemaakt. Dan nou moet je horen wat de verhalen je hoort. dan weet je niet. Dan ben je blij dat je van na de oorlog bent, hoor. Echt, wat die hebben meegemaakt. de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik bedoel, daar, daar moeten ze... Kijk, en die generatie die dunkt ook wel aardig uit. Dus ja, mensen horen de haast niet meer van opa en oma. Ik heb het mm -hmm. van mijn ouders en van mijn grootouders dan. Hoe erg het was. Er was ook armoede, Er gingen ook mensen dood van de honger. In de hongerwinter van 1944. Ja. En, uh, maar uh, dat zijn de mensen blijkbaar vergeten nu. Maar nou, hoe dat heet ik... dat? Ik ga zo beginnen met de mix. Mooi, uh, ik ga luisteren. Oké, okay, dus uh, ik ga zo beginnen. En ik zou zeggen bedankt voor je belletje. Is goed, tot de volgende keer. En ik zeg tot de volgende keer. En, en, en ik zie je dan. Uh, van de week wel op. Uh, op uh, de radio ja. of wat dan ook. Maar we houden contact. Is goed, bye bye. Oké, okay, bye bye. Hoi, hoi. Oké, okay, luisteraars, ik ga nu de Facebook afsluiten. En Jacco, hartstikke bedankt. Uh, voor je bijdrage aan dit programma. We gaan uh, zo direct. Gaan we, uh, de mix draaien die ik jullie beloofd heb. En, uh, nou, we hebben nog wel de. Ik zit nog wel. Jullie kunnen niet meer skypen, maar jullie kunnen nog. Uh, nog wel. Hé, uh... hey, daar is Burger. Hé, hey, goeie avond, Burger. Ik ga de mix draaien. Nou, ik ben niet meer toe aan die videoclip om daar het geluid van uit te zenden. Van Sun. Uh, daar kan ik niet meer aan toe komen. Maar waar ik wel. Uh, ik heb een mix gemaakt. Moet ik even zoeken hoor. Ik moet echt aan mijn taart houden, want hij duurt 1 uur en 1 uh, kwartier. Dus Dan gaan we gaan hem even zoeken. Mijn muziek. O, oh, wacht even. Hier, hier zit hij. Hij zit in die lijst. Nou, dit programma wordt zo, zoals jullie weten opgenomen. En in zijn geheel van 8 tot uh, 12 uur. Dat is dus 4 uur muziek. Maar ik ga dat laatste uurtje... Die ga ik apart uh, online zetten op mijn uh, Facebook. En. Uh, dus het wordt, dan dit programma wordt apart opgenomen. En. Uh, nou jongens, uh, jullie gaan. Uh, de mix uh, gaan jullie nu horen. En. Uh, ja, het heeft als titel. Nou, dan moet ik wat. Het is nou volle maan vandaag, hè? Ik zit hier te peelen. Ik probeer hem in de play, Player te. Ja, daar heb ik hem. Hij duurt. Ah. Hij noemt sexy mix. Hij duurt 73 um, minuten en 45 uh, seconden. Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet. 3, 70, bijna 74 minuten. Dus net zo lang als, een, als een CD duurt. Als je een gewone normale audio-CD hebt. Dus je kan hem downloaden later op de, in de nacht. Hey Burger, hey hoe is die jongen? <laughs> Leuk Burger zit er ook op jongens, op de chat. Oké, okay, het is nu de hoogste tijd luisteraars voor de High Noon Sexy Mix bij DJ Jaap. Luisteraars, geniet ze! <tied>